8 uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal, zegt de Europese Verkeersveiligheidsorganisatie. Het aantal snelheidsbekeuringen daalde de afgelopen jaren met gemiddeld 4% per jaar. En voor illegaal telefoneren zelfs met 22% per jaar. Daardoor nam het aantal verkeersdoden in Nederland vorig jaar voor het eerst in jaren weer toe, staat in het rapport.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 Minister Bussemaker stelt een fonds van een half miljoen euro beschikbaar. Daaruit worden festivalorganisaties betaald... als ze door de weersomstandigheden in de problemen dreigen te raken. De organisaties moeten het geld terugbetalen als ze uit de geldzorgen zijn. Rederijen in Amsterdam voeren vandaag actie... tegen een nieuw vergunningenstelsel voor rondvaartboten. De gemeente wil vergunningen voor lange rondvaartboten herverdelen... En korte boten hoeven geen vergunning meer te hebben. Veel rederijen zijn bang dat dit werkgelegenheid gaat kosten... omdat de lange boten het zullen afleggen tegen de korte. De rederijen gaan de gemeenteraad vragen het besluit uit te stellen. Het weer in het oosten eerst nog zon... maar vanuit het westen trekt regen over het land... en pas vanavond wordt het vanuit het westen droog. Het wordt vanmiddag zo'n 17 graden. Vanaf morgen meer zon en oplopende temperaturen. Donderdag kan het 25 graden of warmer worden. De VFM Verkeersupdate Dit is Dennis Mooij van de AMWB door de regen zijn de files in de Randstad een stuk langer dan gebruikelijk. Er staan er nu 45 verspreid over de Randstad. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Delft en Rijswijk Centrum 6 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. Klein stukje verderop tussen Ippenburg en Zoeterwoude 12 kilometer en dat kost je een half uur. A6 van Lelystad naar Muiden voor het knoopbord Muidenberg 8 kilometer, 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen 11 kilometer. ...tussen Akersloot en Knopend Velzen. De vertraging is meer dan een half uur. A12 van Utrecht naar Den Haag... ...tussen Boerden en Gouda 11 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht... ...en dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A27 Almere-Utrecht... ...tussen Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 Een vrolijk begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CRV. Met deze eendagsvlieg. We noemen de groep Tambourine. Yo, the high under the moon.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 The city. got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot, got a police and a fireman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 Dat is alles mooie uh, wit aan het schilderen. Kan van aan uh, met Painted Black? Zal je zien? Ja. Ja. Zou je zien doen ze alleen mee, dan gaan ze mij over schilderen, maar dan in het zwart. Ja, dan krijgen we één zwarte deur. Ja. Nou, daar woont Albert Jan, aan ja. de Voswijkstraat. Ja. Dan weet je dat ook weer. Ja, Jor de Rolling Stones en uh, Painted Black dus voor de schilders al daar. 16 over tijd voor Zandvoors Nieuws in het kort. En natuurlijk gaat het over pop-up. Juist, het pop-up weekend is aan de gang.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 me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 Tot zover. Dankjewel, wel, Albert-Jan. Het zoveelste nieuws is in het kort na te lezen op de CFM-app. En hier is Curtis Blow. Break it up, break it up, break it up, break it up! Got it. Terug te horen op de Radio Acorum van de week. Ik denk, nou, die gaan we op zaterdag draaien. Echt uh, uit uh, mijn tijd, de plaatje uit mijn tijd. Joder, Curtis Blow en The Breaks. 24 uur, Daarmee is het 2 uh, over half 3 geworden. Nou, we zagen uh, zojuist een uh, gematigd zonnetje. En ik ben benieuwd hoe het uh, de komende dagen gaat worden, Albert Jan. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Verder is, weer, is er weer kans op buien. En bij die buien kan het ook tot onweer komen.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 Na morgen is er maandag kans omdat het buien geregen en dinsdag is er ook nog een buienkans. Maar verder lijkt het de komende week droog te blijven. Vanaf dinsdag gaat de zon volop schijnen en de temperatuur gaat omhoog. Maandag en dinsdag is het 19 graden, lokaal zelfs 20. Maar daarna is het zomers, met temperaturen die kunnen oplopen... en nou komt-ie naar 25 à 26 graden aan het eind van de week. Wauw. Al dus Rico Schreuder. Nou, wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl. Kijk op www.meteo-pagina.nl of download onze CFM-app. Ook daar staat het weerbericht op.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 Box, for nou, we hebben het bij Sanford op zaterdag en Zandvoort op zondag heel vaak gehad over de hond Geno. Albert de Gelder is geregeld bij ons in de uitzending geweest. En we hebben slecht nieuws omtrent Geno, Albert Young. Ja, want de hond Geno die eind vorig jaar gered werd van een spuitje in het, van het dierenhuis hier in, in Zandvoort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 werd besloten Jano in leven te houden. Nou, ik heb van de week Albert nog even uh, gesproken. Ja. En even voor die luisteraars die Albert niet kennen. Albert was uh, vrijwilliger bij het dierenthuis hier in Zandvoort. En had zich eigenlijk het lot van Jano aangetrokken. En uh, liep heel vaak met Jano door het dorp om hem als een soort uitlaat service. En heeft ook een band gekregen met de hond Jano. En uh, nou, ook Albert was uh, erg aangedaan uh, van dit bericht. Al eh, moet ik eh, erbij vertellen dat hij eh, het hele verhaal eigenlijk niet moe laten we zeggen moeilijk, he, moeilijk kan geloven. Omdat eh, hij zegt dat als Geno eh, paarden tegenkwam of koeien of wat dan ook, dat Geno daar bang voor was en dan daarvoor wegliep. Ik kan me die reactie naar aanleiding van dit artikel ook wel voorstellen van Albert. Dus Albert zegt dan in zijn, in zijn ja, emotie van... nou, die wil ik die foto's ook wel eens zien. En ik zou wel die verklaring van de eigenaar willen hebben... dat het inderdaad dit het geval is. Want hij is er toch wat sceptisch over of het wel of niet waar is. Goed, vooralsnog moeten we met dit bericht doen van het Haarlems Dagblad. En dus constateren dat Jeno niet meer onder ons is. Maar wellicht dat het nog een staartje krijgt. Ja, Albert, heel veel sterkte in ieder geval namens ZFM... Vandaag open dag bij onze benedenburen, de Bomschuit Bouwclub. Duur nog tot aan vijf uur en iedereen is van harte welkom. Adres Studio CFM en Bomschuit Bouwclub Tolweg 10A. She vents my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, yeah. The sound of wizard.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 Zonder besluit, jij mag nemen zonder te vragen. Wordt veroverd zonder te jagen. Jij mag luxe zonder verwijten. Overtuigd bezonder te pleiten. Het is muziek in mijn me...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 Hij stelt na.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 Graag ziet de gemeente u uh, op 20 juni om half acht in de Blauwe Tram... aan de Louis Davids Carré 1 in Zandvoort. Ja, laat je stem niet verloren gaan en ga daarheen... He, naar die uh, bijeenkomst op 20 juni in de Blauwe Tram. Nou, het zonnetje schijnt inmiddels heerlijk in Zandvoort. En dat ga je meebeleven op de Zandvoortse Radio... met nu WMWT en Lady. Lady, I'm your night and shine Kijken in de studio van CFM is nu echt gewenst, hoor. Kan heel eenvoudig via www.cfm-live.nl Mooie pet heb je op, Abadjan? Ja, van Down Under, hè? Van Down Under, ja, je hoorde Wing Wing. en uh, Lady trouwens. Henk uit Down Under, goedemiddag en uh, leuk dat je luistert. Goeden Volgens mij avond, is daar avond, nacht. Avond, Volgens mij is daar nacht. Volgens mij is dat midden in de nacht. Midden in de nacht.